Wereldwijd zijn er bijna 64.000 besmettingen, de meeste in China. Bijna 1.400 mensen zijn door het virus overleden. Twee tieners hebben gisteravond met een hakmes in Eindhoven een supermarkt overvallen. De twee jongens bedreigden kassière met het mes en eisten geld. De kassière wist weg te komen. Toen andere medewerkers van de supermarkt de achtervolging inzetten... haalde een van de overvallers uit met een hakmes. Daarbij raakte een medewerker gewond. De verdachten van 16 en 17 jaar oud zijn aangehouden... De gewonde supermarktmedewerker is weer thuis en maakt het goed. Justitie in Limburg doet onderzoek naar twee bewindvoerders. Ze zouden los van elkaar zo'n vier ton hebben gestolen van ruim 200 mensen. Ze waren aangesteld om te helpen bij het wegwerken van schulden. Een van de twee bewindvoerders was gokverslaafd. De zaken speelden enkele jaren geleden al, maar het OM in Limburg heeft nu pas tijd voor een strafzaak. Short trackster Susanne Schulting heeft bij de wereldbekerfinale in Dordrecht goud gewonnen op de 1500 meter. Ze was net iets sneller dan de Koreaanse Kim Ji-jo. Lara van Ruiven deed op de hond de 1000 meter niet mee om de medailles en eindigde als vijfde. Bij de mannen werd Sinky Knecht uitgeschakeld in de halve finale van de 1500 meter. Hij maakte gisteren zijn rentrée nadat hij meer dan een jaar geleden zware brandhonden had opgelopen bij het aansteken van een houtkachel.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 Oh, hey, hey, hey.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 Mochten we daar meer informatie over binnenkrijgen... dan hoor je dat uiteraard. En, uh, dan horen wij dat van uh, Ernst Brokmeijer... van de Zandvoortse Reddingsmigade. Wat gaan we in uur uh, drie allemaal nog weer doen? Het is uh, de lokale omroep van, inderdaad, van strand tot stad, hè? Ja, ja, <lacht> klopt. Goed, uh, wat gaan we doen in de derde uur? Nou, ja, de, de voetbalwedstrijd is pas om drie uur begonnen... dus die zal het schema een beetje in de war uh, gooien. Uh, dan heb ik het over de wedstrijd... Jong Holland tegen SV Zandvoort. Onze verslaggever Piet Pijper is daarvoor aanwezig...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 can make it through so I lost a brother, but they lost their Wat holds this home together now I know it en ook deze single is weer een heel nieuw Joe hoor en white Roses.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 Voor de mensen die houden van uh, dit soort muziek, de echte disco klassiekers, Er komen er in dit uur nog een uh, paar aan hoor, dat uh, beloof ik je bij deze. Dit was de uh, Force en We've Got the Funk. Ja, we gaan uh, weer uh, voor nieuws en ik hoorde niet zo goed nieuws uh, naar uh, Alkmaar toe. Jong Holland, uh, SV Sanford. Dat meen je niet, uh, Piet? Ja, ik meen het wel, ja. Nee, ik wil het niet horen. Tweede helft zijn we begonnen. harder uh, geworden, weer tegen.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 Oké, okay, nou in ieder geval uh, staan we op dit moment uh, achter. En dat hadden we eigenlijk niet verwacht, Piet. Dat hebben we niet verwacht, nee. Dat willen we, dat willen we ook helemaal niet. Nee. We laten we hopen dat er nog een tijdje is. En dan spelen we dwars tegenin. Dus we hebben het wel zwaar. Ja, ik hoor dat. <laughs> nou ja, zolang uh, jij maar uh, inderdaad gewoon uh, kan blijven staan daar, uh, Piet... om uh, verslaggeving te doen van de, ja. van de wedstrijd.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 En uh, die plaat die gaan we speciaal eventjes uh, ook voor uh, collega Jaap Kopen draaien. Een plaat uit 19. Uh, die dus niet. Een plaat uit 1985, uh, die uh, zeg maar uh, bij uh, die tijd uh, hoorde. Evelien Champagne King and your personal touch.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 Ja, ik heb uh, even een dubbele, du dubbele klus nu. Ja. Hebben we Piet aan de telefoon? Piet! Ja, uh, ja. Hier, is, hier is Piet, hallo. Hallo Dag Piet, Piet. <laughs> welkom Piet. <laughs> de de, de, de IJNU 08 Zand heeft zelfs dus een soort doping gewerkt voor Zandvoort. We hebben meerdere kansen gehad en het gelijkmaken van een saal in Verdun. Dus we zijn weer op gelijke hoogte en we zijn nu heel actief. Dus laten we hopen dat we doorgaan.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 But you can find I'm a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 on the ocean We've been sailing with a cargo full of love and devotion So I'd like to know rock the boat, rock on with the bad rock the boat, rock on with the bad tail, rock the bad yeah. tail, yeah, yeah, rock on yeah, yeah, bad yeah, yeah, rock, rock the boat, rock the rock the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 Kansje erbij gehad net nog, de opbergingen ging er doorheen, we konden het net niet afmaken, maar we gaan hier in de avond we blijven even hangen, dan. misschien komt er wat moois aan, Otman van rechts, nee dat is het niet, zo is het, het niet, hij schoot op doel, had een beetje voor kunnen geven, Twee, één, Het blijft de 2-1. Net als een wissel, we hebben Koen Margiels in het veld voor, onze spits. En nu staat het klaar om in te vallen. Nog een speler, dus een verdediger. Dus, maar het gaat goed. Oeh, daar gaat we even de andere kant op. Oké, nee, keeper. blijft 2 1 dus, Daar gaat hij weer. pieler van de Linde. Boom. Het is, het, is, het is spannend, het is, het is, het is de supporters die staan achter. stijf van de spanning. Dat begrijpen we ook, oh, daar gaat ie. Ja, want als je nu uh, 2-1 uh, voorstaat, moet je het niet op het laatste moment uh, uithandig gaan geven natuurlijk. Nee, na 2-1 moet je, oh, oh, oh, oh, grove overtreding. Nee, na 2-1 moet je er niet 1 maken, dat, dat gebruiken dus, uh, we ook en gewenst. Dus daar gaan we ook voor.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 Lange bal van de keeper. Je hoort het allemaal wel, dus ik zei die vlak achter de dunkout van Een Beetje heen en weer gecatcht. Daar gaat hij. Ja, Zand voor in aanval. Nou, dat kan wat moois worden. Weer probeer het alleen, dat lukt het net niet. Nou, via de Vries over rechts gaan we de Vries? Ja, de Vries. Philip van der Linden. Rechts back. Naar Belenkamp. Weet je, oeh, ja, dan gaat hij Sam zien. En weer een... Hij we speelt nu echt uh, mooi voetbal. Zo Ja, oe. Zo mooi. Zonder net niet, net niet, net niet, net niet, net niet. Er was net Het is echt heel rommelig. Ja, uitbal, net voor net Je ziet dat net niet, net raken de niet, inmiddels al net keer gewisseld.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 Daar gaat ze. En zoveel schoonheid heb ik nooit verdiend. Daar So Piet Pijper, Piet, heb jij goed nieuws of slecht nieuws? Fantastisch mooi nieuws. Een mooie doorbraak over links naar het van Lange Rust. En leg hem op de stropdas voor onze vriend Otmar Vertu En die maakt een prachtig mooi af 3-1. Met nog 10 minuten tot de klok. Dus dat gaat goed komen. Dankjewel voor dit goede bericht. De zegt: Dit is Gods werk. Buikt zijn grijze hoofd en de Heer. Dag is een keer, dank u meneer.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 Moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit d'appropos. Voorover blijf ik nog, jouw zorg, jouw zwarte schaal, jouw trouwe vuil. Ik blijf er lang.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 altijd zo gedaan Laat me En na nou het mooie gedicht van de dag Deze van uh, Ramses en uh, Lies Met liest en uh, laat me mijn eigen gang maar gaan Hey Did you happen to see the most And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl and walk out on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 Walk on me. Tell her Was je gisteren niet vergeten, Frits? Of wel? Tell her Wat wie, waarom? Wat vergeten? <laughs> nou, als ik de uh, most beautiful girl uh, in the world uh, draai. Ja, ja, Daar Dan gaan Antein we terug naar Valentijnsdag. Ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja.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 Ik voel hier weer een gedicht aankomen. Ja, oh, nee, ja, volgende week. Oh ja, nee, week heb nee heb ja, ik volgende, week volgende week heb je een week. andere. Volgende week ja, ja, okay. Vertrouw me, over twee ja. weken. Zometeen 5-7 wordt weer een leuk programma. Iedereen gaan luisteren. En wij zijn er uh, volgende week weer. Dankjewel Fred voor de toelichting en veel ja. plezier zometeen. Dankjewel. Oké, okay. nou uh, wij zijn er volgende week weer. Ja, het was weer geweldig gezellig ja. met jou. Ja, en uh, leuk aankomende enig. maandag uh, worden we uiteraard weer herhaald tussen twee en vijf. Dus als je nou op de maandagmiddag luistert, goeie maandagmiddag en. Uh, goeie maandagavond, nou vast. Een anders goeie zaterdagavond. En dan volgende week zijn we er gewoon weer, weer op de Zandvoortse Radio. Tot dan! Dag! Doei doei! <middels>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 je must always face the curtain with a bow. Fuck out about your seat. Give the audience a coin. Enjoy it. It's your last chance and hell. So always look on the bright side of things. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.